Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Dit is Matthij Nijhuis met het NOS-journaal. In de eerste etappe van de Dakar-rally is een dode gevallen. De Duitse rijder Mirko Sjultis vloog in Buenos Aires na 75 kilometer uit de bocht en reed in op het publiek. Drie toeschouwers raakten zwaar gewond. Een van hen, een vrouw van 28, overleed in het ziekenhuis. De organisatie van de Dakar Rally benadrukt dat het ongeluk gebeurde... op een plek waar toeschouwers niet mogen komen. Hoe de Duitse coureur en zijn bijrijder eraan toe zijn, is niet bekend. In het noorden leveren sneeuw en gladheid grote problemen op... voor het openbaar vervoer. In Drenthe rijden helemaal geen bussen meer. In Groningen en Friesland zijn de ritten uitgevallen... en rijden de bussen alleen nog op de hoofdwegen. Verder rijden de stadsbussen in Lelystad met vertraging... en rijden de streekbussen in de Noordoostpolder onregelmatig. Op de Veluwe zijn alle bussen van Violia uitgevallen, behalve die in Ede stad. Een Britse islamitische groepering zegt plannen te hebben... voor een anti-oorlogsmars door Wooten Bassett. In deze plaats eren de inwoners met een erehaag de gesneuvelde Britse militairen. De islamitische beweging Islam voor UK vindt het onacceptabel...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 Of er een verband is, is niet duidelijk. Het weer. Sneeuw in grote delen van het land. Plaatselijk kan het vriezen tot min 10. De komende dag langs de kust een enkele bui. In de rest van het land geregeld zon. Temperatuur rond het vriespunt. Dit was het even. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de Nightwalk. Ja, we gaan het tweede uh, uur gaan we in met Headhunters Scrap Attack. Dit werd gedraaid op, uh, wat was het? Ook alweer Climax. En uh, speciaal even voor de hakkenbijlers, We gaan vanavond ook nog wel even een kindje extra telefoon trio doen. Zoals ik net al zei. We gaan straks met Mien gaan we op zoek naar een stofzuiger voor haar homo vriend. En uh, ja, ik ga eigenlijk niks meer verklappen. Tot straks. DEFCON 1, created out of used materials, transformed into trashed hybrids. Into trash hybrids. Feasting on our waste. Before they are erased, they strike back. Scratch. Hybrid life, created out of used materials, a diversity of scrap monsters take over, DEFCON 1, a whole new taste, by men, they are chased, they are chased. red skin, black eyes, blue blood, silver teeth, green wings, brown claws, purple tail. Gray hair. Orange heart. back. Ja, ja, ja, ja, ja, dat waren de headhunters met Scrap Attack, gedraaid op Defcon 1. En uh, wat voor lekkernijen hebben we allemaal vandaag nog bij ons? Zijn we er allemaal nog bij? Ja! Ja! Of niet? Ja. ja! Of zijn we allemaal in een state of trance behoond? Waar we allemaal... In een state of trance. Waar we allemaal fijn genieten van de nachtelijke uurtjes. Of niet? <laughs> Jezus man, die spuister. Oké, somebody get... Weet je wat, doctor. weet hoe ze dat zeggen, um, hè? Oh, Hou jij hem vast, dan geef ik hem een spuitje. Oké. Okay. Mm Hé, -hmm. hey, uh, mensen, uh, de, uh, ik heb uh, laatst weer wat lulligs vernomen. Ja, ik heb iets heel lulligs vernomen. Uh, nou ja, je weet hè, als er iemand overlijdt, is het, niet, is het, uh, is het toch al niet leuk. Maar als je diegene nog wil zien en dat gaat helemaal de mist in... ...dan is dat helemaal ronduit kloten. Of niet? Wie is dat helemaal met mij eens? Heel flauw. Nou, we gaan hem er gelijk mee ingooien. Lichamen, over, uh, lichamen overledenen verwisseld. Uh, de, de op 95-jarige leeftijd overleden Aurelie uh, Tussilo... ...zou worden gecremeerd in het rouwcentrum. Stond haar kist opgesteld en de familie wilde bij wijze van afscheid... ...graag nog even het lichaam zien. Het was voor de nabestaanden schokkend om te zien dat er iemand anders in de kist lag. Toen er naar buiten kwam dat Aurelie per abuis al was geclameerd, kon de uitvaartondernemer weinig meer doen. Dan zijn verontschuldigingen aanbieden voor dit zeer ongelukkige incident. De familie deed aangifte van de slordige manier van doen. Dat vind ik eigenlijk wel knap, weet je. Dan lig ik daar in mijn kist, ben ik dood, mijn familie wil me nog bekijken. Weet je, als mijn familie. Ja, mijn kinderen, als die ooit nog de wereld kan, als de wereld ze aan kan. Als die al witte jasjes aan hebben op de leeftijd van zes. Jan, geen stomme dingen zeggen nu. I doubt it. Hij ja, kan niet dat dacht ik al. <laughs> nee, maar stel je voor, weet je, je wil, je, je wil iemand nog zien. En dan is hij omgewisseld, weet je. Zit je zit te kijken. Kijk in de kist, ga ik voor Marcus kijken, zie ik Jan daar liggen. Godverdomme, hij is... Het... Maar dat ja, is het ziet er toch het formaat van de kist ah, al, dat hij daar. ligt. Een formaatverschil al. Ja, de uitbreiding wil... Bedaren, zeg, Hüftertjes! Hij, hey, hun zeiden het ik dacht het. Wie wilde hier klapjes? <laughs> van jou Oeh, zeker. ja. Nou Marcus, omdat je het zo lekker vraagt. Moet ik over de tafel uh, uh, hangen, uh, uh. of kan het ook zonder? <laughs> laat maar. Ik, ik vind jullie de... af en toe wel een beetje eng, hè? dat mag je best weten. Echt waar. Mhm. Mm ja. Mhm. Mm eigenlijk Maar wel. ik heb hier nog steeds Brouwer. Brouwer, kom eens even erbij. Ja, vertel het eens. Gezellig Brok, brok uh, Krasnabonski-kok van me. <laughs> <laughs> ja, hoe is het ja. met onze brouwer eigenlijk? Want de laatste keer dat we die hadden is ook alweer een hele tijd terug. Niet op zijn voorhoofd slaan. <laughs> nou, het gaat nog steeds goed. Anders een okay. gangetje. Oké, okay, oké. Okay. En we gaan allemaal al heerlijk. Lekker gezellig. We, beter, zijn beter. Weer, we zijn er weer bij. We zijn er weer bij. Hier bij CFM. Met die Mark Boulay. En die Markus van Dam. Oh, het is bijna. Ja, voordat Jan de hele boom oh, erbij gaat trekken, gaan we op naar Chucky heerlijk. En LMFEO. Chucky! Base kick in, in Miami, bitch. Er gaat zo nog meer telefoon te deur. CFM Nightwalk. Pump your speakers and fuck the neighbors. Ja, we gaan nu over naar David Guetta met Kelly Rowland. When Love Takes Over. Dit is de wat langere clubmix. En uh, ja, we hebben nog de hele avond. We gaan rond een uurtje of uh, wat zal het zijn. Half één gaan wij beginnen aan ons telefoonterreur. Dan gaat Mien bellen voor haar homoseksuele vriend. voor een Lekkere zuiger stofzuiger. Blijf, uh, blijf luisteren. Stay, stay tuned, om het zo mooi te zeggen. En we komen zo weer bij u terug. En dan was hij al zomaar alweer afgelopen. Zonder dat ik het door had. Foei, foei, foei, Bully toch? <lacht> ja, ja. Het is alweer zover, jongens. Oh, oh, oh, oh, oh. Tweede uur van de Nightwalk. Ja, zoals ik net al zei, we gaan uh, op zoek naar een stofzuiger voor onze Duitse. Ja. Ja, Min, die is even vertrokken. Maar uh, Hans, die is wel aangekomen. Die uh, wil straks heel graag even gaan uh, bellen. Maar als jij ja, vast even het nummer voor Hans wil gaan draaien. dan ga ik Hans even naar binnen halen. Hans, kom jij er even aan? Ja mijn schat, ik ben hier uit heer. Nee, andere Hans. Uh, ja nee, dat, wa dat was Hans, dat was de partner die eigenlijk op zoek wou. We hebben ook Hans en Heinz. <laughs> Hallo mijn schat. Han Han Han Hans en Heinz, die gaan uh, straks even bellen. Uh, Heinz, kun je even bij de microfoon komen? Ja, ik ben niet uit daar. Oké, okay, wacht ik zal ook Hans even bij roepen. Hans, kom nee Hans. Nee. Ik haal, haal je handen weg daar Hans. Ik hoef hem. Hermaik. Hermaik. Mike. Mike, Hans, ik haal je handen uit zijn broek! Hij gaat open. Mike, Ik roef hem. hem. Uh, welke moet ik ook weer hebben? Ja, prutser. Te laat. Nee, te laat. Als je niet weet hoe het werkt, moet je niet doen. Nee, deze... Ga jij... Nee, dat is dus niet... <laughs> Welk knopje is het nou? Nou, geen van die knopjes die je drukt. Welk knopje moet je hebben daarvoor? Je had alleen een schuif open hoeven te doen. Deze? Ja, en dan heb je zo'n knopje daar bovenaan. Ja? Die, ja. Maar ja. goed, ondertussen heeft diegene alweer opgehangen, dus... Maar kun jij even ja. nog één keer bellen voor onze partners? Ja, als het knopje weer uit is, dan, dan kan ik... Oké. Okay. Uh... Nou, uh, terwijl... Uh, Hebbelé! Ik zal even... Hans die gaat even in het kort uitleggen... Um, ja... Ja, han, Ja, ik, ik wil graag Gaan, even... Hans gaat niks uitleggen, want hij hangt alweer. Oh, hij hangt alweer. Ja. Ik kan niet eens de stoftel uitkoppelen van mijn vriend. Dat is zonde. Heinz, dat is niet jij daarvan. Mm. Hein, Heinz, haal je mond leeg. Stop mijn worstel niet in. Heinz, no. haal je worstel uit mijn... Heinz. Wilt is nou weer, of niet? Dit is de voicemail van 0... Oké. Ik heb wat anders gevonden. Een stofzeichen op maar er staat, ah, uh, ik kan niet eens bellen, dat is weer jammer, hè. Ja, het is weer George Sander. Ja, we gaan straks weer verder zoeken naar nog meer telefoonterreur. Was een beetje jammer dit weer. Maar ja, uh, dat is CfM nou eigenlijk. En wat doen we eigenlijk wel niet voor gekke dingen bij CfM? hè? Huh? Hoe ik daar weer niks en over te kan Een zoals Mike Boulay aannemen. Eh, uh, gast, ze hebben, jou, ze hebben zelfs jou hier toegestaan. Jij past niet eens in een studio. Ik heb jou aangenomen, sukkel. Ja, nou, en jij hebt mij aangenomen. Ze moesten van jou de deur verbreden toen je hier binnenkwam, dus lul dan niet. Nou, oh. ja, uitkijken. <laughs> Zo. Zo. Zo. Uit de auto's. DJ Chucky, tik-tac, bubbling remix. Tiktok, tiktok, tiktok. <laughs> Jongen. Oud beuken. Kijk die kop van je. Hij is binnen, hoor. Hij zit er nog uit. Ja, hij is erg, hè. Beetje, hè? Ja, ik weet het. Maar ja, aan, denk ik weet het. we aan, hè. Beste wensen. Kom binnen, kom binnen. Dat is goed, jongen? Ja, jongen. Ik mag vandaag loskomen toe losgekomen. Met Kortenbeek online. Ja, je bent on-air, eigenlijk. Nou. Wensen. Beste wensen. Echt, ik smeed het u echt diep uit het hart. Het is 2010. Het wordt het jaar van dit jaar. Het is 2010. Alles kan, alles mag. Alles is geoorloofd. Jongens, wachter. Ik heb die ook niet Hey. Terwijl onze grote vriend nog even gedag tegen iedereen gaat zeggen. De beste, de beste. Kussen. Ja, hij is hard op weg. De beste mensen, schat. Gubber. Oh oh. De beste mensen. Ja, oké okay, dan. Kurt, je klinkt, je klinkt zojuist als een beschaafd mens. Pink, dit? Dit, wordt, dit wordt mijn jaar. Ik zweer het. Okay. Ja, je bent het laatste jaar goed verkeerd uitgegaan, jongen. Ja, daarop, jongen. Echt. Ik heb klap. We gaan laatst naar de Headhunter, de of the darkness. We gaan zo weer verder. Nog even verder met... Uh, ja. Hoe zeggen we dat we het telefoon terug hebben? We hebben wat leuks gevonden. En uh, misschien dat het deze keer wel een keer werkt. Zie je, style. Ja, ja, ja, ja, ja. We zaten net even op de headhunters. We gaan uh, zo over okay, naar Showtack. Ja, oh. En uh, here, uh, my... <middels> ik heb hier bij mij... Ik heb hier 14 leven. Wacht, Oké, kom. Hallo, goedemiddag. Een hele goedemiddag. Wij hebben een kleine sketch voor jullie opgevoerd. Wij hebben een hele kleine... Oh ja, goedemorgen. We hebben een hele kleine sketch voor <middels> jullie opgevoerd. Ja. Hier hebben we echt serieus 24 uur over gedaan. Dus luister alsjeblieft even. Hier komt meneer Maaike en meneer Ja, uh, Meneer, u heeft nog 14 dagen te leven. Hallo, dokter! <laughs> dat wou ik wel altijd doen voor de camera. Oh nee, voor de, voor de radio. Ja, jongens, jullie zijn hier komt een kleine, Hier komt mijn kleine broertje. Hallo, dokter. Keur, nu is normaal, man. Uh, uh, uh, Daar gaan uh, uh, uh. onze vijf luisteraars. Sorry jongens, sorry jongens. Het gaat een beetje te ver hier vandaag. Ah, hallo, hallo. Ja? Ik ben er ook nog. Ja, oh, echt waar? Hallo, goedenavond, morgen, leugen middag. leugenaar, uh, leugenaar. Welk deel van de dag het dan ook mag zijn. Het is zaterdag, hè? dus alles, mag, alles kan, alles is gewoon Nee, ondertussen is het dan weer zondag. Godverdomme, man. het gaat thuis snel, hè? Ja, jammer, hè? Wat is het namelijk, nou, Godverdomme, nog zondag? Nee, zaterdag. Grapje, hè? Ik had hem, ik had hem, ik had hem. Ik had hem, ik Ja, we gaan even luisteren naar een stukje van Showtek, at Climax 2008. Kick eh? Ja, dat is uh, zeer geliefd onder bepaalde luisteraars. Zeker, zeker. Welke zeker. van de vijf? Ikke, ikke. De rest kan stinken, stinken. Tot straks jongens, we komen zo weer bij jullie terug. Een stukje climbing, tussendoor en we gaan straks lekker met DJ Tatanka. have a good time tonight would show tech Ja, je, je luistert naar een stukje de van Showtek at Climax 2008. Ja, ik mag met trots zeggen dat ik die rottige DVD eindelijk in mijn bezit heb. Dus uh, ja, thuis ook nog lekker hakken bij, alle vijf minuten voor twaalf met de jaarswisseling stond we ik ook nog lekker te hakken. En toen hebben we twee minuten, dus ik vond, ja, kut, we moeten nou nog wel even yeah. de beste wens doen. Maar hoe gaat het met uh, het rest, de rest van het volk wat ik hier uh, in de stuut heb? In de wat? In de stuut heb. Ik verstond wat anders. Ik zal Stuurt, mond studio! Ja, Begin met de rest, hij met de rest. Heb je een letzman. beetje attitude of zo, fan? studio! Attitude nog wel. Altitude. Zo, wat heb jij die moeilijke woorden geleerd? School. Wanneer, wanneer, wanneer vergeet je ze weer? Uh, straks. Geen stomme vragen stellen. Twee glazen bier. Niet zeggen. Oké, okay, drie dan. Oh. Zijn hersenen zijn kapot gekookt. Oh. Oh. Gekookt? Gekookt nog wel. Gekookt. Gekookt wel. Jij van ja. een hoge achting. Gekookt. Wie zegt dat die hersenen had? Ja, oké. Okay. Ik vind jou steeds minder aardig worden, weet je dat? Ja, dat weet ik. Maar toch hou je van me? Nou. Geef het maar toe. Nou. Geef het maar toe. Dan loopt no. iemand de geif Geef het maar toe. Hebt, uh. Ja. Zeg, Mike, wil jij niet zo vieze dingen doen? Maak je maar rust man. <laughs> ik zeg niks. zeg, oh, <laughs> Marcus, volgens mij ben ik beledigd. Nee hoor. Nee. Uh-uh-uh-uh. Ja, Boeit niet. Echt. <coughs> Ja, we gaan nog even luisteren, voordat we eruit gaan, gaan we nog even luisteren. Zal ik hem nou anders maar gewoon alvast... Uh, met, met, we gaan alvast afscheid nemen, gaan we gewoon met de muziek gaan we eruit. Eh? Oké. Okay. Ja. Wat gaan we luisteren dan? Dat ga je zo horen. Ja, da daar heb ik veel aan, zeg. Aapje. Ik wil het nu weten. Aapje. Zeg, hou jij je hartjes dus eens even. Even ophouden, mag ik even één ding zeggen, één ding zeggen? Jongens, nogmaals, beste wensen. En de lijn 81, die gaan naar sanft lijn 81, dat is de bus. Zo. Het dus niet de trein, is dus de bus. Daarom. Kom eens een keertje langs bij Sanford. En dan kom je langs bij het circus. Tegenover circus zitten we. We zitten hier met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 9 man. Dus alles gezellig. Hij kan niet tellen. Je mag hier niet blowen, maar wel roken. Zo. Ja. Zo. De huisregels zijn ook verspreid. Daarom. Die zijn aangezet. Pik, als jullie hier binnen Laat het even duidelijk zijn: de huisregels zijn ook bekend. Nou. Das, ja, die zijn... dat is niet pasen leuk. Paasiemuziek is Paarse muziek. Paas is die muziek dan. Ja, joh, Paas is die muziek. Paas is ja. die muziek. Nou, we gaan even afscheid nemen. Nee. We gaan het uh, laatste uur alweer uit. Dag vriendjes en vriendinnetjes. Was uh, uh. het dan al? Zeer stijlvol, stijlvol Duitsers, zeer, zeer stijlvol. stijlvol. Hoe, wat, wat zou dat in ja, het man. Duits zijn? Ja, Hoef ik nee. niet nee. te weten. Nog je, nog keer. Nee. Tak. Aan mijn gasten, spreken in mond lopen gaan. Oh, blijf van mijn Tita vent uh, Robby, onze aanstaande onze collega, ja. Yo, aanstaande collega. Hey, Robby, hey. Robby, Robby, Robby is de man. Oké, okay. tot zover uh, al dagelijks doosje uh, geweld. Hey, hij is hokkie. Dus we gaan er weer van door. Ja, we gaan er weer van door, jongens. Het is alweer uh, tijd om af te sloezen. Waar gaan we heen? Naar mijn oma. <laughs> Ach, gezellig! Leuk naar die leven! Nee, maar we gaan naar Zani! Echt wel! Wat? We, we oh, ja. gaan naar Zani! En, en, uh, Wie is Zani? Ja, weet niet, DJ Zani staat hier. Ja, hij oh, hij. Ja. Nou. Nee, he? Ik ben hem een beetje. We gaan naar DJ Zani samen met de tanka's. Draaien het nummer zoals what, wij genoemd what? worden: The Wise Guys. Oké, hoor! En, eh, uh, ja, hey, tot over twee weken. Volgende week hebben we Radio Mario er weer bij. En, eh, uh, spittert!